Poutemalgemoed met het RS journaal Catalonië moet met Spanje onderhandelen over onafhankelijkheid. Regio-president Puigdemont zei in het Catalaanse parlement dat hij de wil van het volk wil volgen. Dat stemde in een referendum voor onafhankelijkheid. Voorafgaand aan de toespraak werd verwacht dat Puigdemont meteen de onafhankelijkheid zou uitroepen, maar dat gebeurde niet. Hij zei dat hij juist een betere verstandhouding wil met Madrid en dat hij wil overleggen. Hij veroordeelde het geweld van de Spaanse regering en politie en sprak zijn dank uit aan alle kiezers. Vanmiddag riep Europees president Tusk de Catalaanse leiders op de grondwettelijke orde in Spanje te respecteren en de dialoog met Spanje niet onmogelijk te maken. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor te veel optimisme over het herstel van de wereldeconomie. Na een crisis van tien jaar is er wel sprake van economisch herstel. Maar volgens het IMF is dat mogelijk maar tijdelijk. En zijn de vooruitzichten voor de lange termijn in grote delen van de wereld nog altijd teleurstellend. Volgens het IMF zijn er nog veel landen waar de lonen maar minimaal stijgen. De wereldwijde economische groei stijgt volgens het IMF dit jaar met 3,6 procent. En volgend jaar met 3,7 procent. De EK-kwalificatiewedstrijd in Kiev tussen Jong Oranje en Oekraïne is geëindigd in 1-1. Jong Oranje staat nu derde in de kwalificatiepool met vijf punten uit vier wedstrijden. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK over twee jaar in Italië en San Marino. De beste nummers twee spelen play-off-wedstrijden. Over drie kwartier begint het Nederlands elftal aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Oranje moet met zeven verschil winnen om zich te houden op kwalificatie voor het WK in Rusland volgend jaar. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land valt er af en toe wat regen. Morgen is het zo'n 18 graden. Er staat meer wind. In het zuiden is het droger en breekt af en toe de zon door. Donderdag in een groot deel van het land droog, dan af en toe zon en zo'n 16 graden. Dit was het de ja. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Het is gedaan met je rust. Het is gedaan met de stilte.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 van Primordial Ierland gaan we naar Winterson in 2003 opgericht door de frontman van Ensiferum heavy heavy metal uit Finland van hun titelalbum Winterson uit 2004 luisteren naar Battle Against Time <middels>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 To call it God's will Breathe in the ill Let up on separate the from Is destroyed and devoured in rage Heart of the devil, soul is insane Split from the fire to feast on the sea Winter in the light Fight on the blast Never to bold Before God to confess Breathe into some Shadowing feet